Er is oneenigheid tussen de regeringspartijen over de afspraak uit het regeerakkoord dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking is gekoppeld aan de economische groeicijfers. In tijden van groei was dat geen probleem. Maar nu de economie voorskrimpt door de coronacrisis, willen drie van de vier partijen, CDA, D66 en de ChristenUnie, van de afspraak af. De VVD, grootste regeringspartij, houdt eraan vast. Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat de ministerraad volgende week een knoop doorhakt. voor ontwikkelingssamenwerking is normaal gesproken zo'n 3 miljard euro per jaar beschikbaar. In Kerkdriel in Gelderland zijn twee woningen beschoten. De ene vanochtend, de andere in de middag. Volgens Omroep Gelderland hebben de schoten waarschijnlijk te maken met een afpersingszaak rond drugs. In de huizen zouden mensen wonen die betrokken waren bij een gruitgroothandel. Gisteren werd ook een voordeur in brand gestoken van een woning waar een andere medewerker van de groothandel woont. Werknemers van die groothandel vonden de afgelopen jaren drie keer een partij drugs in een lading fruit uit Zuid-Amerika. En dat werd meteen aan de politie gemeld. Daarop volgden bedreigingen. En het Duitse ministerie van Defensie heft per direct een elite-eenheid binnen het leger op. Leden van het commando speciaalkrachten kwamen veel in het nieuws na rechtsextremistische incidenten. Ze brachten onder meer de Hitlergroet en luisterden naar extreemrechtse muziek. De eenheid wordt opgeheven en oefeningen worden per direct geschrapt. De commando's die op dit moment in het buitenland dienen moeten terug naar Duitsland. Begin deze maand stuurde een officier een brandbrief naar het ministerie over de wegkijkcultuur binnen het leger. En hij zei dat radicale opvattingen worden getolereerd. Het weer. Vanavond, vannacht en morgenochtend in het zuiden regen, in het noorden nagenoeg droog. In de namiddag ook in het zuiden droog en s'avonds weer buien. Vannacht 15 of 16 graden, morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB Er staan op dit moment geen files Alleen wordt weer iets meer samen Samen naar buiten Alleen als het druk is keren we om En samen sporten Alleen wel op anderhalve meter We werken ook zoveel mogelijk thuis En alleen als het echt noodzakelijk is Nemen we het openbaar vervoer en met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee zee. Zandvoort De zomerhit. Dit is de zomer. Over elke ogenblikken beginnen we met de vergadering. De burgemeester, haal het af. Dames en heren, ik open de raadsvergadering van de gemeente Zandvoort van 30 juni 2020. Wederom uh, in een uh, aparte opstelling, de zogenaamde schoolbankopstelling. Nog steeds als gevolg van de maatregelen die wij moeten nemen om anderhalve meter afstand te nemen. Um, en waar dat van iedereen gevraagd wordt, doen wij dat ook. Um, ondanks het feit dat dat een wat, uh, nou ja, ik zou maar zeggen, aangepaste manier van vergaderen vraagt. Ik wil een hartelijk welkom heten aan al de mensen die niet hier fysiek de vergadering volgen, maar thuis. Dank u wel voor uw belangstelling en fijn dat u er bent. Um, en ik wil starten met de vraag of er iemand vanuit de raad een mededeling heeft over belangen of betrokkenheid. Dat is niet het geval. Dan de vraag, zijn er andere mededelingen vanuit de raad of het college? Dat is ook niet het geval. Dan hebben wij de loting. Eh, bij een stemming beginnen wij bij nummer 11 en dat is mevrouw Koper. Dan hebben we daarmee de opening mededelingen en loting gehad en wil ik graag overgaan naar het vaststellen van de agenda. En ik loop even langs, want er zijn een aantal huishoudelijke mededelingen op dit punt... die we met elkaar door moeten nemen. Um, het voorstel wat ik zou willen doen is om het vaststellen van het coalitieakkoord... en de benoeming van de nieuwe wethouders als eerste op de agenda te zetten. Het tweede punt is dat er twee onderwerpen zojuist in een aanvullende commissiebehandeling zijn behandeld... Um, dat is in de eerste plaats de aanvullende maatregelen in het kader van corona voor lokale ondernemers. Daar is een amendement op ingediend door de VVD, dus dat is in principe een bespreekstuk. En daarnaast de wijziging van de APV in het kader van het verbieden van lachgas in de openbare ruimte. Zowel het gebruik als de verkoop daarvan is zojuist in de commissie vastgesteld om daar een hamerstuk van te maken. Dan um, is er een motie van D66 aangekondigd over de toegangsweg naar het circuit. Uh, het voorstel is om deze als bespreek, uh, bespreekpunt toe te voegen. Um, dan is er ten slotte... Uh, ja, de, de, de, de, de griffier nummert even mee. Um, dan is er in de commissie... Ik zie een hand van meneer Deen. Ja, voorzitter, misschien een beetje overbodig... maar. Um, vergeet u niet ons amendement voor het Zandvoorts Museum uh, wat wij hebben ingediend op bij 2C ja dat maakt onderdeel uit van uh, het, uh, de bespreking wat? nee die is uh, pas later binnengekomen. Toen, uh... ja oké okay, dan kijk ik daar nog even naar want die is mij nog niet geworden maar dan pakken we die uh, mee die voegen wij toe, voegen wij toe. Ja. Ja. na de motie van D66 ja. na de motie van D66 voor dat open bespreekpunt. dan heeft in de Is het een aparte, maar even ter verduidelijking, meneer Deen, want ik heb het nog niet gezien. Is het een aparte motie die u heeft ingediend, los van een bespreekspunt? Nee, een amendement. Amendement, maar, yes. uh, maar op welk stuk? Nou, op, de, uh, op, op agenda punt 2C, economische maatregelen. Oh ja, nee, maar dan, dan wordt het daar gewoon aan toegevoegd en maakt het ja. onderdeel uit van die bespreking. Dus nee. dan het niet apart Helder. op ja, de agenda zitten. Ja, ja. Goed zo, dank u. Goed, um, dan wij, uh, hadden wij in de commissie ten uh, uh, aanzien van het jaarverslag en de jaarrekening had het CDA het verzoek gedaan om deze uh, als bespreekstuk te agenderen. En ondertussen is ons geworden via de heer Stefan dat hij heeft aangegeven dat dit niet meer nodig is. Dus zonder verder tegenbericht zou ik willen voorstellen die toe te voegen aan de hamerstukkenlijst. Dan um, stel ik voor om de nota grondbeleid Zandvoort 2020 en 2024 vandaag niet te behandelen en af te voeren van de agenda. Um, en is tenslotte de vraag of u met deze tamelijk ingrijpend aangepaste agenda kan instemmen. Ik zie dat dat akkoord is, dan is dat mooi. Dan... Um... Komen wij bij het vaststellen van het coalitieakkoord Zandvoort Samen Sterk door de crisis? Um, met een initiatiefraadsvoorstel wordt aan de Raad voorgesteld om het coalitieakkoord Zandvoort Samen Sterk door de crisis vast te stellen. Um, en ik kijk in de eerste plaats naar de heer Hendricks uh, om namens de partijen die hierbij betrokken zijn uh, kort tot ons het woord te richten. De heer Hendricks. Ja, voorzitter. Um... Eerder hebben we al het coalitieakkoord gepubliceerd en uh, dit openbaar gemaakt, en afgelopen vrijdag hebben wij het ondertekend. Uh, daarmee kwam een einde aan een maand. <laughs> aan een maand eigenlijk van uh, onderhandelingen en instabiliteit die ontstond uh, nadat de meerderheid onder het vorige college uh, wegviel. Um, ja, namens de hele coalitie kan ik zeggen: we zijn blij dat we uh, eruit zijn. Het, was, uh, het duurde wat langer dan we misschien van tevoren hadden uh, gedacht of gehoopt, maar. Uiteindelijk toch in een uh, redelijk goede sfeer, volgens mij, uh, zijn we er toch uitgekomen. Uh, het coalitieakkoord heeft ook samen sterk door de crisis en dat samen gaat allereerst om samen met inwoners, ondernemers en instellingen, maar ook uh, nadrukkelijk uh, samen met de hele gemeenteraad. Want waar we hebben geconstateerd dat het raadsbrede programma uh, niet heeft gebracht wat we daarvan hadden gehoopt, uh, gelden de uitgangspunten daarachter natuurlijk wel nog steeds. Dus het is wel de bedoeling... Dat we niet meer opnieuw een hele harde muur krijgen tussen coalitie en oppositie. Maar dat we hier in de raad een open houding aannemen. En uh, ja, met een uitgestoken hand uh, richting de toekomstige oppositie uh, staan wij hier. Ja, volgens mij, uh, voorzitter, wou ik daar wat betreft een korte toelichting uh, even bij laten. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik kijk even rond naar de raad of er nog behoefte is bij een van de andere betrokken partijen op een aanvulling. Dan wel dat iemand anders nog op dit punt het woord wil voeren. Ik kijk naar de heer Kramer. De heer Kramer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals gesteld in het coalitieakkoord, heeft het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma als uitgangspunt gediend voor dit coalitieakkoord. Wij hebben dat uh, ondertekend en zullen dan ook, als de uitvoering van die ambities overeenkomt met het beeld wat OpenZet heeft, bij die ambities deze ondersteunen. Corona. Voorzitter, wij plaatsen vraagtekens bij het voorgenomen coronafonds. Dit op een moment dat nog totaal onduidelijk is wat de economische impact van de pandemie zal zijn. Nu al een budget in de orde van grootte die een grote hap uit de hele financiële buffer als gevolg van de verkoop verkoopaandelen Eneco opslokken is redelijk optimistisch. Het laat zich aanzien dat wij als gemeente als gevolg van de nasleep van de pandemie nog zware tijden tegemoet gaan... ...die ons tot terughoudendheid zouden moeten doen besluiten. Dit maken wij op, onder andere dat ruim 100 gemeenten al aan de bel trekken... ...omdat ze financieel in zwaar weer zitten door de coronacrisis. Zij vrezen dat ze later dit jaar de belastingen moeten verhogen. Voorzitter, wij vinden het onverstandig om net te doen... ...alsof wij de narigheid al achter de rug hebben... ...en dat wij voor de toekomst geen reserve meer nodig zouden hebben... De wegvallende gemeenteinkomsten worden nu reeds gebudgeteerd voor 4 miljoen. De vraag die dan dat dan ook oproept is voor hoeveel jaar en voor welke wegvallende inkomsten zijn deze wegvallende gemeenteinkomsten gebudgeteerd. Voorzitter, wij wachten de uitwerking af en zullen dan verder ons standpunt in deze bepalen. Laat het in ieder geval duidelijk zijn dat wij, als u dit beleid voorzet, wij vooral aandacht vragen voor de stille armoede die deze pandemie in huishoudens veroorzaakt. Ofwel laat vooral onze burgers niet in de steek. Bestuur, participatie en dienstverlening. Voorzitter, ik lees dat wij meer gaan investeren in de onderlinge verstandhoudingen. Nu wij zijn uitgesloten door een van de coalitiepartijen. Om reden dat wij onder andere niet betrouwbaar zijn, is een dergelijke investering niet aan ons besteed en wensen de anderen veel wijsheid in deze. Voorzitter, tot in elk geval 2023 is Zandvoort ambtelijk gefuseerd met Haarlem. En de coalitie gaat hier een succes van maken. De conclusie is dat de dienstverlening aan de inwoners en de ondernemers nog wel moet verbeteren. Logisch. Ten slotte meer dan de helft van de inwoners en ondernemers van Zandvoort zijn ontevreden over de ambtelijke samenwerking. Voorzitter, Haarlem heeft ook al een signaal afgegeven. Het beoogde efficiëntievoordeel wordt niet gehaald. Ze klagen steen en been dat ze veel meer geld aan Zandvoort kwijt zijn dan ze afgesproken hadden. Zelfs ambtenaren roeren zich binnen het politiek debat... De heer Botter, wethouder Haarlem, heeft een stevige opdracht meegekregen. Hij moet heronderhandelen over het niet bestaande efficiëntievoordeel van 500.000 euro, cao-verhogingen en andere kleine posten. De coalitie heeft dit gelukkig zien aankomen en ruim aanvullend budget hiervoor geoormerkt. Voorzitter, kort samengevat, in 2020 0 euro. Voor nieuwe projecten moet de bezetting uit de huidige ambtelijke bezetting worden gehaald. Dus de extra inzet uit de niet door ons behandelde voorjaarsnota... waar extra budget werd aangevraagd voor parkeerbeleid... een grondig onderzoek naar de wateroverlast in Zandvoort... en de aanpak van de openbare inrichting, is dus geen budget aanwezig. Voorzitter, voor de jaren 2021 en 2022 gaan we echt de portemonnee trekken. En krijgt Haan om zijn zin... Nog niet helemaal, want in 2021 mag de jaarlijkse vergoeding stijgen met 200.000 euro... ...en voor 2022 nog eens met 100.000, structureel bovenop de begroting van 2021. Voorzitter, ik ben wel benieuwd van de coalitie te horen of zij nu bewust een ander succes nastreven... ...namelijk een ontvlechting van de ambtelijke samenwerking. Gezien de uitkomst van het, de recent gehouden onderzoek zouden wij dat niet eens zo vreemd vinden... Welzijn, zorg, werk en inkomen. Voorzitter, OPZ wil zich volledig blijven inzetten voor het sociale domein. Waarbij het voorzieningenniveau wordt afgestemd op de klant. De coalitie gaat zich inzetten op besparingen in plaats van op bezuinigingen. Een besparing bereik je door minder uit te geven. Op welke wijze gaat de coalitie dat nu bereiken? De afgelopen jaren is ons dat zeker niet gelukt. Openbare orde, veiligheid en handhaving. Voorzitter... Wij gaan handhaven wanneer de regels overtreden worden. Op dit moment is van proactieve handhaven nauwelijks sprake. Bemensing loopt achter bij de taakstelling. Als voorbeeld handhaving, toeristisch verhuur van de tweede woning. Uh, het fietsen op de boulevard. Nou, en recent heeft u ook uh, zeg maar, uh, in de commissie aangehaald met betrekking tot lachgas en andere uh, overtredingen. Hoe gaan we dat bereiken? Via oud voor nieuw begrijp ik. Wat voor oud wordt hiervoor ingeleverd? Voorzitter, woningbouw en volkshuisvesting. In deze bestuursperiode gaan wij een antwoord zoeken op de vraag hoe en waar wij toekomstige woningbouwopgaven in onze gemeente kunnen en willen realiseren. De vraag die dit oproept is of de initiatieven voor een herontwikkeling van de Mariënschool en het raadhuis naar woningbouw, maar ook om nog dit jaar een verdichtingsstudie af te ronden, op de lange baan zijn geschoven. Openzet is trouwens zeer tevreden dat het amendement sociale huur nu verbreed is, naar de al in ontwikkeling zijnde projecten en dat het gehele programma voor de sociale huur van Badhuisplein en entreegebied wordt gerealiseerd in de entree. Voorzitter, op welke wijze denkt de coalitie deze extreem grote financiële aanslag op de grondexploitatie grondexplo van de entree te financieren? De hoogte in of het te leveren van parkeerplaatsen is voor ons onbespreekbaar. Bereikbaarheid, verkeer, mobiliteit, parkeren. Met meer dan bijzondere interesse zien wij als OpenSet, maar volgen ons, ons ook de inwoners van Zandvoort uit naar het nieuwe parkeerbeleid... en op welke wijze hier wordt omgegaan met de participatie. Voorzitter, iedereen krijgt op basis van gelijkheidsbeginsel... een eerste parkeer, parkeervergunning gratis. Hoe, dat wordt, hoe daarmee wordt omgegaan met de parkeerdruk... want die zal zeker toenemen, want verplicht parkeren op eigen erf... ...of in een gebouwde collectieve stalling is dan niet meer verplicht. Economie en toerisme. Voorzitter, terwijl de afhankelijkheid van toerisme een kwetsbaarheid wordt genoemd... ...worden horeca en de detailhandel opnieuw als sectoren vermeld die Zandvoort kunnen versterken. Van horeca is menig vastgesteld dat er een verzadigingspunt is bereikt... ...en voor detailhandel kunnen we vaststellen dat die in Zandvoort zwaar onder druk staat... ...van het zeer ruime aanbod in de directe omgeving. De vraag roept het op of wij deze bijzondere tijd de economische visie in 2000, die in 2019 is vastgesteld met de huidige kennis van nu niet tegen het licht moeten houden. antwoord, Voorzitter, we blijven ons hard maken voor het doorontwikkelen van het circuitterrein als evenementenlocatie binnen de metropoolregio Amsterdam. Of het doorontwikkelen een meerwaarde is voor Zandvoort en geen aanvullende overlast voor onze burgers zal opleveren zal moeten blijken uit het masterplan. Nog dank voor uw toezegging in de vorige commissievergadering dat u kracht zal zetten om dat bij deze raad te krijgen. Zolang dat niet bij deze raad is langs geweest vind ik het nogal ambitieus om nu al te roepen dat je je daarvoor hard gaat maken. Duurzaamheid. Voorzitter, de coalitie geeft aan 50% van het fonds wordt revolverend ingezet. De vraag die dit oproept of wij ervan mogen uitgaan dat de overige 50% wordt besteed voor voorzieningen met een algemeen nut. Voorzitter, dank. Mijn coalitie namens OPZ veel wijsheid te wensen in de uitwerking van dit coalitieakkoord. Daar waar wij het verschil kunnen maken om de meerderheid te behalen als de stemmen staken binnen de coalitie. Wij zijn altijd bereid om daarover in gesprek te gaan. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk helemaal naar achter en ik zie daar de hand van de heer Deen van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we graag uh, even beginnen met te melden dat het ons betreurt... ...dat deze hele heise heeft geleid tot het aftreden van de enige wethouder... ...die nou juist helemaal niets met het ingediende amendement te maken had. De heer Berendse, die had van ons uh, mogen blijven. De andere twee wethouders stapten ook op, maar komen nu gewoon weer terug, voorzitter. Heintje Davids is er jaloers op. Goed, we gaan even naar de inhoud en naar de toekomst. Hier willen we graag iets over zeggen. We zien eigenlijk een geweldig akkoord... Bij het lezen van het nieuwe coalitieakkoord dachten we op een gegeven moment wat herkenbaar. We pakten vervolgens ons verkiezingsprogramma van twee jaar geleden erbij en we hebben even een aantal punten geturfd die overeenkomen met het verkiezingsprogramma van de PVV uit 2018. Ik loop ze graag even met u door. Belastingen worden niet verhoogd. Bij wonen komt de focus te liggen op doorstroming. De voorrang van statushouders op de woningmarkt gaat nu eindelijk, na de aangenomen motie, worden afgeschaft. Heel mooi voor Zandvoort, voorzitter. Er gaat een budgetplafond komen aangaande de ambtelijke fusie met Haarlem. Deregulering gaat vorm krijgen. En als zesde punt, voorzitter, er gaat ook meer worden ingezet op participatie. Het is nog maar een kleine stap naar een bindend referendum. Zes belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma die door dit nieuwe college gaan worden opgepakt. Voeg hieraan nog toe het succes van de afschaffing van de hondenbelasting en je zou bijna denken dat de PVV het deze raadsperiode voor het zeggen heeft gehad. Maar we zijn er nog niet. Bovenop al dit moois zien we nog twee hoopvolle gebeurtenissen. We zeiden het net al, we hoorden het heer Metters van het CDA zeggen op de radio. Hij gaat er alles aan doen om deze periode meer blauw op straat te krijgen. Meer politie, dus meer handhaving. Goed nieuws, want hier zijn we al heel lange groot voorstander van. We lezen voorts dat deze coalitie zich gaat inzetten... voor een aardgasloos zandvoort in 2050. Voorzitter, de ervaring leert dat we al moeite hebben... met afspraken voor de volgende maand. Uh, laat staan uh, tot het jaar 2050. Dat gaat ons wat ver... En alsof wij uh, met deze coalitie uh, dat jaartal zullen gaan halen. Ik betwijfel het. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat Zandvoorters straks gaan stemmen op een partij... die ze niet van het gas af wil hebben en op hoge kosten zal jagen. Ook ten aanzien van het klimaatneutraal hebben we goed nieuws, voorzitter. Dat zijn we al. Tegelijkertijd zien we dat er een landelijk besef... Een soort landelijke omslag gaande is bij de doordrukkingsdrang aangaande de volkomen waanzinnige energietransitie. Bijvoorbeeld de biomassa centrale in Diemen wordt in de ijskast gezet. Groot nieuws voorzitter. Want zo'n omslag gaan we namelijk ook verwachten in het land en dus ook in Zandvoort op het gebied van wijken die van gas los moeten. Zoals u weet vinden wij dit van gas los, van god los en volkomen onnodig. Ook op dit punt zal het kwartje gaan vallen, voorzitter. Het duurt namelijk altijd even voordat andere partijen de mening van de PVV omarmen. Maar ook hier hebben wij het grootste vertrouwen in. Vertrouwen dat de inwoner van Zandvoort niet op onnodige kosten gaat worden gejaagd. En al met al zien we in dit akkoord dus in hoge mate de hand van de PVV. Weliswaar niet direct, maar wel indirect, voorzitter. De PVV heeft niet veel macht, maar wel veel invloed. Net als in de landelijke politiek. De angst bij een groot deel van de nieuwe coalitiepartijen voor een Sport B-coalitie met de VVD, OPZ en PVV was blijkbaar zo groot dat ze hun eigen standpunten grotendeels zijn vergeten mee te nemen in dit akkoord. Samen, sterk door de crisis heet dit akkoord. Het valt ons op, voorzitter, dat partijen die als eerste andere partijen al op voorhand uitsluiten om mee te praten, om mee te doen. ...altijd de mond vol hebben van samen. Terwijl zij feitelijk de democratische basisprincipes... ...de democratische normen en waarden met voeten treden. De achterman van de PVV is u in ieder geval dankbaar. Uitgesloten worden en juist daardoor toch meedoen... ...is altijd al onze grootste kracht geweest. Samen sterk door de crisis. Morgen mooier dan vandaag. Wees wijzer... Stem Mona Keizer. Wees groot en kleur in 2022 het juiste vakje rood. Een mooi rijtje, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Eh, ik kijk naar de heer El Gbali van de GroenLinks. Ja, tot zover. De zendtijd voor politieke partijen vanwege de PVV. Um, en, en samen doe je vooral met elk inwoner van een land... en niet met een deel van de bevolking. Dat wil ik eventjes alvast gezegd hebben. Um, als ik naar het coalitieakkoord kijk... en naar de woorden van de heer Hendricks luister net... dan ben ik tevreden. Ik ben tevreden over dit coalitieakkoord. En dat voor een partij uit de oppositie. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de participatie... buurtbudgetten, iets wat wij overigens ook in ons programma hadden staan... dan is dat goed, is dat mooi... Als dus ik kijk naar hoe wij de coronacrisis te lijf gaan, vind ik dat goed. Zeker het component ook wat uh, duurzaamheid in zich heeft, is voor mijn partij echt een positief punt. Dan gaan we naar het circuit. Wat lezen we daar terug? De, de motie duurzaamheid. Iets waar wij ons echt voor hebben hard gemaakt en met veel moeite uh, ja, toch die motie hebben kunnen laten aannemen hier in dit huis. En als dat nu in het coalitieakkoord staat, dan ben ik daar heel erg blij mee. Ga ik nog verder naar de duurzaamheid, zie ik daar hele mooie en goede dingen. Zoals bijvoorbeeld uh, hetgeen dat wij een duurzaamheidsfonds krijgen van ongeveer 5,5 miljoen euro. Dat is 5,5 miljoen euro meer dan dat wij tot nu toe ongeveer uitgeven aan duurzaamheid. Dus dat is echt een groot winstpunt voor Zandvoort en ook een heel groot winstpunt voor de natuur om ons heen. Dat moet echt gezegd worden. Heb ik nog meer vragen dan? Of geen vragen? Tuurlijk. Bijvoorbeeld het duurzaamheidsfonds. We hebben met een deel van de raad al één werkgroepsessie gehad. Dan gaan we een deel van het duurzaamheidsgeld dan ook weer verder verdelen en kijken naar waar we naartoe kunnen via zo'n werkgroep. Ik had zelf het idee dat die werkgroep heel erg goed werkte. Dit coalitieakkoord, ondanks dat wij helaas niet hebben mee kunnen onderhandelen en misschien die appel wel een beetje zuur was aan het begin, kan GroenLinks ondersteunen en GroenLinks zal dan ook voor dit coalitieakkoord stemmen. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, meneer Elgebari. Ik kijk verder nog rond. Ik zie niemand zijn hand opsteken. Ik kijk nog even naar de heer Hendricks of u nog een korte reactie wil geven... naar aanleiding van datgene wat u gehoord heeft. Ja, oh, voorzitter, ik dacht dat doe ik in mijn tweede termijn. Um, nee, ik, ik vind het fijn om te horen dat ook uh, oppositiepartijen uh, positieve punten weten te benadrukken. De PVV noemde bijvoorbeeld het punt over de vorm voor statushouders... dat belastingen niet omhoog gaan, uh, de deregulering... het budgetpafond voor de ambtelijke samenwerking uh, met Haarlem... En hij noemde dat punten uit het PVV-programma die uh, toch mooi uh, zijn binnengekomen. Ja, ik moet zeggen, voorzitter, ik herken die punten ook, en dat was niet zozeer uit het PVV-programma, maar meer uit ons eigen programma. Maar ik ben blij dat we uh, op dat punt uh, raakvlakken zien. Ik uh, ben ook heel blij mee dat ook GroenLinks uh, heel veel positieve punten ziet en zelfs het coalitieakkoord kan uh, steunen. Um, en ook de oudere partij uh, signaleert gewoon een hele uh, ziet ook positieve punten en blijft ook constructief uh, meedoen. En dat is alleen maar heel goed, voorzitter. Um, ja, hij stelt. De oude partij stelt wel vraagtekens bij bijvoorbeeld het coronafonds. En de coalitie heeft wel nadrukkelijk gemeend: ja, we hebben geen kristallen bol. We weten niet waar we aan toe komen. We weten alleen dat er waarschijnlijk zwaar weer aankomt en dat we daarom dit geld hebben willen reserveren om ook Zandvoort door deze crisis heen te helpen. En we hebben wel ook afgesproken: we krijgen elk kwartaal een nieuwe update van hoe gaat het nou met de uitgaven en ligt op schema. moet er geld bij, moet er geld af? Ja, en ik, hoop, ik hoop dat ik daar met meneer Kramer ook een beetje tegemoet kan komen. Eh, dat we daardoor ook de vinger aan de pols kunnen houden als het meevalt of tegen eh, zit. Um, ja, en hij, hij geeft aan over dat budgetplafond um, wat we hebben richting de ambtelijke Organisatie. Dat de gemeenteraad van Haarlem heeft een, een stevig signaal afgegeven aan haar wethouder. We hebben die commissievergadering allemaal gevolgd. Ik denk dat wij met dit budgetplafond ook een, een stevig signaal afgeven aan, aan ons college. Uh, om ook te zorgen dat die kostenstijgingen van de afgelopen twee jaar uh, niet op die manier doorgaan. Uh, en dat is een belangrijk punt in het coalitieakkoord. Daar wou ik hem bij laten voorzitter. Dank u wel. Um, alvorens ik nog een heel kort slotwoordje zou zeggen. Ik kijk nog even rond. Ik zie niemand zijn hand opsteken. Oh, Ik kijk eventjes nog naar de heer Metters. Ja, dank u wel uh, voorzitter dat u mij de gelegenheid geeft. Uh, het CDA wil... ...benadrukken dat ze tevreden zijn over het coalitieakkoord. Omdat het een evenwichtig akkoord is... ...wat voor Zandvoort veel positieve punten meebrengt. Dat zullen de inwoners merken. En daar is aan gerefereerd door verschillende sprekers inmiddels. En ik ben er ook van overtuigd... ...dat een coalitie zoals die op deze manier afgesloten is... ...waarbij er onderhandeld is en er gegeven en genomen is de daadkracht en de resultaten van Zandvoort voor de komende twee jaar aanzienlijk zullen verbeteren. En Ik zal niet een aantal punten die specifiek de CDA zijn uh, uh, nu noemen, want wij hebben uh, onderhandeld om elkaar daarin wat te gunnen. En ik ben ervan overtuigd dat dat dus nogmaals in het belang van Zandvoort is en dat het een prima coalitieakkoord is. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk ook nog even naar de heer Berg. Ja, uh, ik uh, wilde toch, had eigenlijk een interruptie op meneer Hendricks. Ik hoor hem vertellen, we komen met een kwartaaloverzicht voor van de uitgaven. Maar zal het mobiliteits- uh, of de coronafonds, zal het niet eerst vastgesteld moeten worden in de begroting? Of in de uh, najaarsnota voordat je het uit kan geven? Meneer Hendricks? Ja, ja voor, voorzitter, uh, zeker. Uh, dat, dat lijkt me ook de bedoeling. En uh, voordat de Raad het uh, budget heeft toegekend, kan het college dat niet uitgeven... Wat we als coalitie hebben afgesproken is dus als dat geld wordt toegekend... gaat er daarna per kwartaal een, uh, een update naar de Raad toe die wij ook kunnen bespreken. Oké, okay, dank u wel. Um, ik wil tenslotte nog uh, een heel kort woordje zeggen als uw voorzitter. Um, even vanuit mijn persoonlijke beleving ben ik blij dat er een akkoord ligt... en dat het betekent dat ik als alles goed gaat straks ook weer een aantal collega's om mij heen heb... Uh, om het leed mee te delen, om het maar zo eventjes uh, te zeggen. Nee, wat dat betreft, uh, uh, en moet ik zeggen, dat, dat, ja, wat dat betreft ik de complimenten wil maken... aan een ieder die bij betrokken is geweest en zeker uh, aan de heer... Erik van den Burg, die hier ook aanwezig is, die zowel de informatie als de formatie geleid heeft. Hij zit op dit moment op de gang mee te kijken en ik wil echt ook namens mij en vanuit mij en ik neem aan ook uh, uh, in uw naam hem zeer hartelijk bedanken voor alle inspanningen, want hij heeft er een behoorlijke kluif aan gehad, weet ik in ieder geval qua tijdsinvestering. Ik heb hem een aantal keren ook op uren aan de telefoon gehad in de nacht, uh, waarvan ik dacht, goh, je bent nog wel laat op pad. Um, dus van deze kant zeer hartelijk dank. Ik vind het uh, uitermate prettig en waardig om te horen dat er van velen van u uh, in ieder geval uitgestoken handen zijn ten opzichte van het feit dat we komen van een raadsbreed akkoord in de richting van een Koalitieakkoord, maar dat ik ook zie dat er in ieder geval voldoende aanknopingspunten zijn om elkaar ook uh, binnen dit akkoord te vinden. En uiteraard zullen er verschillen zijn, uiteraard zullen er verschillen van mening zijn, uiteraard zullen de stemmen af en toe behoorlijk tegen elkaar opbotsen, maar in ieder geval vind ik het prettig om dat ook te constateren en ja, mag ik ook de oproep doen om elkaar te horen en elkaar ook de hand te reiken in de komende periode tot de volgende verkiezingen. Dus dat nog namens mij. Um, dan denk ik dat we nu tot stemming kunnen overgaan voor dit akkoord. Ik kijk nog even naar mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik zou graag hoofdelijke stemming willen. Mevrouw Van der Veld vraagt een hoofdelijke stemming. Dat kan. We hadden afgesproken dat we zouden beginnen bij mevrouw Koper. Dus dan begin ik bij mevrouw Koper. Voor? De heer Kramer? Tegen. De heer Van Marlen? Voor. De heer Mettes? Voor. De heer Stefan? Voor. De heer Van Tichelen? Tegen. De Mevrouw Van der Veld? Voor. De heer Berg? Tegen. De heer Bouwberg-Wilson? Tegen. De heer Deen? Tegen. De heer Drommel. Voor. De heer Elgebari. Voor. Mevrouw Geursen, Voor. De heer De Graaf. Voor. De heer Hendricks. Voor. De heer Hermsen. Voor. En mevrouw Keur. Tegen. Als ik goed meegeteld heb is het daarmee... Um, um, het voorstel met 11-6 aangenomen. Ik kijk nog even naar de rivier die knikt ter bevestiging dus bij deze. Dan komen wij bij het volgende onderwerp: dat is de benoeming van de wethouders. Um, en om het even formeel te maken met een initiatief raadsvoorstel, wordt de raad voorgesteld om in een viertal besluiten uh, om die te nemen. Um, en de stemming over de besluiten 1, 2 en 4 zullen mondeling plaatsvinden en het besluit onder drie, de benoeming zelf, zal schriftelijk plaatsvinden. Uh, op mijn verzoek heeft het bureau Governance and Integrity een benoemingstoets uitgevoerd en de rapportage daarvan is ter beschikking gesteld aan de commissie Geloofsbrieven. Uh, die heeft verder ook uh, uh, uh, het nodige bestudeerd. En ik wil dan ook graag het woord geven aan de heer Elgebali uh, in zijn rol als voorzitter van de geloofsbrieven om met ons zijn bevindingen, of de bevindingen van de commissie te delen.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 Gebleken is dat de kandidaten aan de in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie geloosbrieven heeft kennis genomen van de benoembaarheidstoetsing en ziet daarin geen aanleiding om kandidaten niet benoembaar te verklaren. De commissie meldt de Raad dat er, met inachtneming van het bovenstaande, geen beletselen zijn om de kandidaten als wethouder te benoemen. De commissie vernoemt. Dank u. Dank u wel, meneer Elkebali. Zijn er vragen aan de commissie geloofbrieven? Dat is niet het geval. Dan kan ik iemand over dit raadsvoorstel het woord geven. Dat is ook niet het geval. Dan gaan wij in ieder geval nu over tot de mondelinge stemming. En dat gaat over drie punten, namelijk te weten punt 1, 2 en 4. Dat gaat over het punt om het aantal wethouders te bepalen op drie... De tijdsbesteding, een tijdsbestedingsnorm voor elke wethouder vast te stellen op één FTE. En de heer R. van Haafte voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereisten van het ingezetenschap. Zoals bedoeld in artikel 36a, tweede lid van de gemeentewet. Voor, ik kijk naar mevrouw Van der Veld. Ja, uh, formeel kan dat vierde besluit nog niet genomen worden, omdat die benoeming nog niet plaatsgevonden heeft dan. Dus u moet het opsplitsen naar één en twee, dan krijgen we de schriftelijke stemming. En daarna, en je kan niet iemand ontheffing verlenen die nog geen wethouder is. Ik begrijp van de G4 dat het een voorwaarde is voor benoeming. Dus dat het... zou er een zijn. Ja, omdat er anders een beletsel zou zijn om te benoemen. Ik zag ook de vinger van de heer Kramer. Ja, misschien een beetje een praktische vraag. Zou het niet mogelijk zijn om uh, die ontheffing voor de hele termijn... Dat, uh, zeg maar, uh, dat is niet mogelijk? Dat is jammer. Dat kan niet. Dat kan ik Helaas. uit eigen ervaring vertellen... dat ze dat bij mij geprobeerd hebben in de tijd dat ik in de Rondeveen... Nee, maar bij u zou ik het kunnen begrijpen. Maar dat lukte niet. Dat begrijp ik, de heer Kramer. Ik <laughs> waren ook blij dat ik wegging. Nee, dat, dat is helaas niet mogelijk. Um, dan, met betrekking tot deze drie punten, um, kunnen wij daar bij handopsteking over stemmen. Wie is voor het aannemen van deze drie punten? Ik kijk, dat is unaniem, dus ik hoef ook niet te vragen wie er tegen is. Ehm um, dan, gaan wij over, dan is die daarmee aangenomen. Dan gaan we daarmee over naar de schriftelijke stemming. Uh, over de benoeming van de wethouders. Ik zou graag het stembureau willen instellen. Ik heb met de vier afgesproken dat wij de eerste rij, de drie mensen op de eerste rij, uh, <laughs> daartoe aanstellen voor deze eervolle taak. Um, dus de heer Hendricks, de heer De Graaf en de heer Dommel. Um, mogen er geen twee van één partij? Ik heb niet het. Volgens mij kan dat wel. Dus eh, ik, eh, ja. Als u er verder geen bezwaar tegen heeft... en ik ga ervan uit dat u deze zware taak naar eer en geweten zal uitvoeren, meneer Drommel. En, en dat geldt ook voor de heer Hendricks, ondanks van het feit dat u van dezelfde partij bent. U krijgt alle van de bodes één eh, stembiljet. Het betreft een vrije stemming. Eh, en op het stembiljet staan er drie voorgestelde kandidaten vermeld. En daaronder staan drie lege plaatsen. U kunt daar namen invullen van de drie voorgestelde kandidaten, maar u kunt ook andere namen opschrijven. Uh, een stembiljet is dus alleen geldig als u daarop zelf drie namen heeft geschreven. Ik schors kort de vergadering om u in de gelegenheid te stellen om te stemmen. met Belviel. Begeleid door het Thomas Baggeman-trio. Dat is Thomas en Max Baggeman op gitaar. En Michael Wilson op een bas. En Eva Susserne heet eigenlijk gewoon Eva Scholten. Lekker uit Nederland. Uh, we hebben nog iets nieuws in onze ZFM-studio. U kunt live met ons whatsappen. En dat gaat via het volgende nummer. 023 573 093. Ik herhaal 573 Vijf en zeven drie nul Ik zie graag uw uh, Whatsappjes tegemoet. En we gaan door met uh, Water of March van Halle Lauren. I stick. A stone. It's the end of the road. It's feeling alone. It's the weight of your load. It's a sliver of glass. It's life. It's the sun. It's night. It's death. It's a knife. It's a gun. A flower that blooms. A fox in the brush. A knot in the wood. It's the song of a thrush. The mystery of life. The steps in the hall. The sound of the wind the waterfall, it's the moon floating free, as the curve of a slope, it's an ant, it's a bee, it's a reason for hope, and the riverbank sings of the waters of March it's the promise of spring it's the joy in your heart E un majestadera pasarino the mouth Petra chita dera me ha veno show e me ha veno show I'm wreck up my funk but that's so to boom e ofundo de post e ofundo fin miño unos to chisco sto en poco suciño aspire us spike cap point daniel it's a drip it's a drop it's the end of the tales that do on a morning like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 Love, despair, it's the joy in your heart. Do caminho em pouco sozinho. Eu me um e a ser um as A promessa vida A stick, a stone, it's the end of the log, the stump of a tree. It's a frog, it's a toad, I say a prayer. It's a ray in the sun And the river banks Six of the waters of March It's the promise of life It's the joy in your heart Salas, <muchas> aguas <muchas> y mar So fechado el verano Y a promesas y vida No teo corazón E pao, e peter El fin del caminio Y me he sojito Y un poco sozinho E pau, e peter El fin del caminio Em meus tojito em pouco sozinho Só Zetten van jazz elke zondag van tien uh, tot één. Zeven one Op dit moment is Martijn Hendricks bezig om alle stemmen te tellen. En daar gaan ze even wachten op. Dat heeft alles te maken met de benoeming van de wethouders. Dus een klein beetje jazz op de achtergrond. Dat is een herhaling van ons programma op de zondagmorgen. En ja, daar gaan we verder met de vergadering. En dan zullen ook de wethouders geïnstalleerd worden. 17. De telling is gelukt, mooi. Dan ga ik ze al voorlezen. 1. Mevrouw Ellen Verheide Haas, de heer Raymond van Haften en de heer Gert-Jan Pluis. Ellen Verhey, Raymond van Haafden, gert Gertjan Bluis. Dit klopt wederom. Mevrouw Ellen Verhey, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Weer goed. Mevrouw Ellen Verhey, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Mijn compliment. Dank u. Jo Berensen, mevrouw Geurenson, de heer Boberg Wilson. Prima. Mevrouw Ellen Verhey, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Perfect. Mevrouw Ellen Verhey, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Heel goed. Dank u. Mevrouw Ellen Verheij, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Juist. Raymond van Haften, Joop Berensen, de heer Taters. Dank u. Mevrouw Ellen Verheij, de heer Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Klopt. De heer Marco Deen, de heer Peter Kramer, de heer Patrick Berg. Juist. Jo Birissen, Marco Deen, Peter Kramer. Klopt. Mevrouw Ellen Verheij, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Dank u, juist. Mevrouw Ellen Verhey, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Klopt. Mevrouw Ellen Verhey, de heer Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Klopt. Mevrouw Ellen Verhey, de heer Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Prima. De heer Jo Berensen, Raymond van Haften, Gertjan Bluis. Juist. En dat was de laatste. Klopt. Goed. Daarmee um, hebben wij de stemmen geteld. Er zijn twaalf stemmen uitgebracht voor mevrouw Verheij... 14 voor de heer Van Haafte en 13 voor de heer Bluis. Waarmee wij over kunnen gaan tot de benoeming van de wethouders. Die ik dan ook zou willen vragen om in de volgende volgorde naar voren te komen. Nou, mevrouw Van mevrouw van Veld, u wil een korte schorsing? I'm taking Nou, we kunnen het nog even voor de zekerheid natellen, maar ik heb zelf meegeschreven. Ik ga ervan uit dat het gewoon de stemming is die het is, maar we lopen, uh, we lopen nog even door. Ja. De griffier loopt nog één keer de, de, de, de telling nog even na. Ja. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Uh, er is nog even nageteld. en bevestigd wordt inderdaad 12 stemmen voor mevrouw Verheij. 14 voor de heer Van Haafte en 13 voor de heer Bluis. Uh, in dat opzicht zou ik graag de uh, toekomstige wethouders... ...graag deze kant op willen laten komen. Te starten... Met mevrouw Verheij. We gaan even. Dat moet allemaal op afstand en dan moet het ook nog hoorbaar zijn. Dus uh, als jij daar gaat staan. Ik verklaar dat ik. Nee, ik moet eerst vragen. Aanvaardt u? Uh, dan moet ik even net. net aanvaardt u de benoeming? Ja, zeker. Oké. Okay.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 En dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat is klaar, geloof ik. Van harte gefeliciteerd. Dus, uh, ik zou je nu de hand willen schudden, maar helaas de bloemen. <lacht> ja, dan zou ik dan graag de heer uh, even kijken wie is er nu de heer van Haften.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 Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat, mijn plichten als wethouder, dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Dat is klaar en geloof ik. Van harte gefeliciteerd. Dank u, wel. Dank u wel en welkom in Zandvoort. En daar... Ik voel me nu al zijn. Mag ik dan de heer Bluis naar voren?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 Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen... en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God onmachtig. Ook voor u van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ik, ik stel voor de vergadering even voor een kort moment te schorsen... om op gepaste afstand de felicitaties over te brengen... Ja, daar zullen we even denk ik, een vrije vorm voor moeten bedenken, maar uh, de kandidaten zijn op de gang. Ja, uitstekend. Dus, uh, ik schors de vergadering. Tot zover het ritme van.